Dan het weer, wolkenvelden en soms even zon. Tegen de middag langs de kust, de regen of natte sneeuw. Later ook in het midden en zuiden van het land. Middagtemperatuur tussen min 1 en plus 3 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFN. Dit is Kerst met ZFN. Met nu de nacht. Twitch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 ook dit jaar zenden wij hem uit. Winter in is cold. Long december in the is it cold. De hitlijst met de allergrootste kerst en winterhits aller tijden. Last en jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse 50.nl en luister in de laatste week van het jaar naar de Winterse 50. 6.9 ZFM CFM